Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Letselschadeadvocaten hebben in het geheim afspraken gemaakt met verzekeraars. Ze hebben geregeld dat ze een vast percentage van de schadevergoeding krijgen... die de verzekeraar moet uitbetalen aan een slachtoffer. Dat meldt het Trost-TV-programma Radar... In de meeste gevallen ontvangt een letselschadeadvocaat 21% van de schadevergoeding. Daarnaast wordt die ook nog door het slachtoffer betaald. Volgens het programma worden de verdiensten van letselschadejuristen op die manier flink opgeschroefd. Tot ver boven alle gemaakte afspraken op dit gebied. De geheime afspraken kunnen schadelijk zijn voor het slachtoffer, zegt Radar... omdat de letselschadeadvocaat zowel het slachtoffer als zijn verzekeraar dient. In Radar zegt letselschadebureau Palsgroep dat het met tien verzekeraars dergelijke afspraken heeft... De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad in Duitsland komen snel bijeen om te praten over Iran. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Mogelijk zijn de gesprekken van de G5 1 al deze week. Tijdens een reis van de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken naar Moskou en naar een EU-vergadering in Madrid. De VN-veiligheidsraad heeft resoluties aangenomen waarin om openheid van het nucleaire programma wordt gevraagd. Het Westen beschuldigt het land ervan in het geheim te werken aan de productie van kernwapens. Iran houdt vol dat het geen kernwapens ontwikkelt. Met een korte baanwedstrijd in zijn woonplaats Dalfse... heeft Erben Wennemars een punt gezet achter zijn schaatscarrière. Zo'n 2000 toeschouwers zagen hoe de 34-jarige Wennemars... zijn laatste afstand schaatste op het NK Korte Baan. Hij werd in de eerste knock fase uitgeschakeld. Wennemars kondigde twee weken geleden zijn afscheid aan... toen hij op 100 honderdste van een seconde naast een Olympisch startbewijs voor Vancouver greep... Erwin Wennemars boekt in elf jaar grote successen, zoals hij twee jaar achter elkaar wereldkampioen sprint. Het weer vanavond en vannacht, op sommige plaatsen af en toe lichte sneeuw. De temperatuur daalt tot waarde tussen 2 en 6 graden onder nul. Morgen droog en geregeld zon, ook dan vriest het een paar graden en staat er een koude oostenwind.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 The words that you have spoken Promises that burn Within my heart I've not broken With a doubting heart I follow The paths of earthly Wisdom Forgive me for my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 Yeah. Uh -huh.